Jan van der Putten met het NOS Journaal. In de Duitse stad Koblenz is het congres aan de gang van populistische partijen... waaronder PVV, Front National en Vlaams Belang. De partijen presenteren zich als wat ze noemen de leiders van het nieuwe Europa. Onder de sprekers zijn PVV-leider Wilders, Marine Le Pen van het Front National... en Frauke Petri van Alternatieve Vuur Duitsland. Thema's van het congres zijn de afkeer van de Europese Unie... en beperking van migratie.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 Een busongeluk bij de Italiaanse stad Verona heeft 16 mensen het leven gekost. en zijn 39 gewonden. In de bus zaten leerlingen van een gymnasium uit Boedapest, zegt het Hongaarse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zou gaan om scholieren van 14 tot 18 die vanuit Frankrijk op de terugweg waren naar Hongarije. Bij een afslag bij Verona in Noord-Italië raakte het voertuig door nog onbekende oorzaak van de weg en botste tegen de vangrail. De bus is volledig uitgebrand.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 Morgen zonnig en droog. Plaatselijk hardnekkige mist. En het wordt morgen 1 tot 4 graden. Dit was het NOS Show. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnland Zwaan bij de ANWB. Op de A27 vanuit Almere staat file tussen Emnes en Hilversum 4 kilometer. Dat komt door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeer. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja.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 De naam Les Rees, orchestra, man of action, ook bekend van het uh, tuning van de Radio Noordzee internationaal vanaf het zendschip de MEBO 2. Welkom bij het uh, programma Goedemorgen Zon. <coughs> het is zaterdag 21 januari en Ben, van harte welkom. Cor en en zeer goedemorgen. Ja, Ben en Cor, hè? Ja, ja, nee, Cor nee. en Ben. We gaan uh, beginnen met het, uh, het eerste uur, met een uh, artikel over classic concerts met het heemsteest Villa Orkest met Toos uh, Bergen. Ja, ik zie net dat dat uh, Peter Tromp wordt, hij is niet weg te slaan bij die radio. Oh, het dus, is weer Peter Tromp. Uh, ja, dan uh, gaan wij door naar uh, de duimwachter Gerard Scholten, komt ons uh, van alles vertellen en wij hebben vele vragen. We hebben heel veel vragen, vandaag wordt de techniek gedaan door... Casper Burensen. De redactie wordt gedaan door Yvonne Rozenaal en Gert van Kuik. En de eindredactie door Gerry Rutte. De koffie vandaag, het staat goed op papier. Ben ja. Gerry Rutte vandaag, ja, jawel. vandaag. En de presentatie wordt gedaan door Ben ja. Zonneveld. En, en... kort Jawel. Het tweede uur hebben we nog. Uh, we gaan in tweede uur praten met uh, de nieuwe fractieondersteuning Lisa de Vries van de PvdA.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 Bij nee, een van de eerste uitvoeringen die we hadden met het Heemstedt Philharmonisch Orkest. En dat is nu alweer zo'n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 We hadden inderdaad een probleem om die kwijt uh, ja. te raken. Dus we hebben de absis, het ronde gedeelte, achter het altaar, <laughs> helemaal volgezet met uh, stoelen. Al waar uh, plaats was voor het Zandvots mannenkoor en het Zandvots vrouwenkoor, die zaten in de absis. En de rest van de koren zat in de zijbuiken. Maar uh, uh, waar de E-Mazzel ook uh, uh, de griepgolf had... Uh,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 En we hadden al uh, gezien dat dat een traditie was, dat uh, Heemstijs Philharmonisch uh, Orkest. Andere tradities zijn natuurlijk uh, het grote uh, eindconcert. Het grote eindconcert, we een En in programma. het prachtig Ja. En uh, niet onvermeld mag laten dat we een, uh, uh, na 16 jaar Stichting Classic een uh, nieuwe uh, outfit hebben op de posters.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 En nou we zien je binnenkort wel weer terug voor het een of het ander. Dankjewel. Zeker weten, dankjewel. Dankjewel. Is het niet goed?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 Ja, dat is het. Uh, daar uh, hoor ik twee geluiden uit. Uh, de de fauna-beheerder. die hebben het over ontzettend mooie plantjes. die ineens tevoorschijn komen. over vlinders die nergens in Nederland te zien zijn. maar wel in Zandvoort. En. het uh, tegengeluid is dat de, de boswachters zeggen: van dat is helemaal niet waar. Want uh, de, de, er worden ook dingetjes uh, opgegeten. door die herten die daar niet meer terugkomen. Ja. Uh, waar moet ik dat vinden?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 Ja, dat het verhaal ken ik ook niet. Ik heb het ook niet gelezen. Zonder in de krant. Maar goed. Vandaar ik het vraag. Want het is, ja. ik, ik vind het tegenstrijdig. Ik ja. hoor jou vertellen dat uh, uh, een aantal dingen verdwijnen. Omdat kaalgevreten wordt. Een aantal? Alles eigenlijk. Kijk, maar, dat, dat is voor mij logisch. Er is, er, is, er is geen plantje meer over in de duin. Uh, nee. En ze, gaan, ze verleggen ook hun grenzen. Ja. Nu, uh, naar het dorp toe. Ja, naar het dorp toe. Maar ook in, in voedsel. Ze rukken Als... op in dorp. <laughs> nee, maar ik, ik woon...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 Dat is zijn voedsel. En er is, er is snoepjes in de duin, dat zijn groene twijgjes, knopjes, fijne kruiden. Maar dat vindt het Dam het ook het lekkerste. Waar begonnen ze aan, jaren geleden? Die ja. orchideeën. Nou, de laatste tien jaar heb je geen orchidee meer gezien. Maar 15 jaar geleden begonnen ze al die orchideeën... langs het noordoostenkanaal op te vreten. Overal waar orchideeën waren. Dat is zo lekker. Nou, gebakje voor ze, zeg maar. Ja, ja, ja. Zo pakten ze ook de groene twijgjes he, van... Uh, uh, de kardinaalsmuts. Die hebben allemaal van die groene twijgjes. Dat, groene, dat is heerlijk. Mals natuurlijk. Knoppen. Kijk nou maar eens... als, als mensen goed kijken naar hetten in, in, in de duin. Ze zijn allemaal die hele kleine knopjes... van de duindoren al aan het afvreten. He. En daar moeten ze duizenden van eten. Willen die, wil die een beetje, ge ja, gevuld, een beetje zijn. gevuld zijn. Ja. Maar daar zit tenminste nog wat in. En, en over die, die herten en die rijen zijn die DNA-technisch uh, Niets met elkaar te maken? Helemaal niet, nee. nee. Helemaal geen familie, helemaal in de vele. Ja, was even nieuwsgierig. Straks hebben we misschien een nieuw soort hier. Nee, ja. nee, nee, Want er nee. lopen zoveel van die bronzige herten hier nee. rond, die moef, dat een eentje pakken. Nee, we hadden er wel een tijdje geleden nog. zeker een filmpje van die aap kan zien. Nou ja, ik heb pas nog iets gezien van een, van een ezel in een, in, een, in, een, in een zebra. Dat was ook een kruising, dat is ja. wel gelukt. Maar ja, ja. Nou, die zijn aan elkaar verbonden.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 ook weer extra vrolijk van natuurlijk ja. Als je een dammet ziet lopen, nou is even, blijft leuk, blijft mooi, maar die zie je wordt goed die gewoon alle jaren weet je, gewoon. Als ik nu een race zie in de duin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 Stilme wereld, zeg me wat je wil. Star op het de zee van de stil, van de stil. Van. Zeg me wat je wil. Star op het de zee Ik neem je mee, neem je mee op reis. Neem je mee naar Rome of Parijs. Ik lijp misschien mijn poeder, doordat je weet wat ik nu voel.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 Hoi? Ja, oké. Okay. Nou, dat is meteen online geregeld. Kijk, nou, actuele, oh. actueler. Actuele, kan het niet. Nee. Uh, nee. Wat, jeetje mine. Bij het Breen rode Pad, als je ja. daar naar binnen gaat, dan heb je één grote konijnenburg. Dat is echt nog genieten. Ga daar eens zitten, bij het Breen rode Pad. En dan kijk je naar rechts, naar, naar die ronde uh, flat, zeg maar.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 en waar het naartoe gaat, zeg maar, de groothandel, die is er verschrikkelijk blij mee. Alles ziet er gewoon heel goed uit. Ja, ze worden magerder nu heel hard. Je ziet het ze vet verdwijnen. En dat zie je per week, zeg maar. Ja, en dat zie je ook nog in de rand. De binnenrand zijn ze veel slechter als de buitenrand. Want daar zijn er minder. Dus daar hebben ze een groter territorium. Daar kunnen ze nog meer scharrelen. Dus dan, die zien er. Er nog beter uit. We dwalen weer af naar de herten. Ja, maar we, we hebben ook nog een vogeltje. Ja, vogeltjes, ja. En, en we hadden het net even ook over, over het eekhoornetje. Wat het is het? Is de, uh, ja, de voortplantingstijd, zeg maar. Ja, dat eekhoornetje. Uh, we hadden het in de pauze even over het eekhoornetje. Ja. Ja, ja. En, en, en, dus als je eekhoornetjes wil zien, want die zijn er veel minder, dan moet je nu kijken.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 Dus het moordje en de rekel. Hè. Ja, de rekel is het mannetje dan. Prachtige gevechten lijkt het. Maar het is gewoon een soort paringsdans bijna. Als je mm -hmm. er, staan ze tegen elkaar op En uh, nou, uiteindelijk geeft ze nou, zich, uh, komt het wel goed. Ja, uiteindelijk komt het goed. <laughs> dus, uh, we hebben het uh, gehad over, over herten. Over uh, eekhoorntjes, konijntjes, uh, vossen. Er zijn nog andere uh, vierpotige uh, zoogdieren, zal ik maar zeggen, om... Uh,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 In, uh, ja, op de zee? Uh, ja? Ja, nou, ik ben er wel een paar keer langs gereden. Maar jongen, jongen, dat, dat wordt stel, een gevaarte. Ja, dat wordt, ja, wordt mooi uh, als dat een gegeven moment af is. Ja, de, de, de eind van dit jaar meen ik hè, dat ja. die al af moet zijn. Nou ja, ik, ik, ik hoop dat het bij ons allemaal voor, voor, <kwijnt> voorspoedig gaat. Dan kunnen al die bruggen open. Dan hebben we een prachtig mooi lang eco-lint. Want daar ging het uiteindelijk ja, om. He? Dan, dan, dan, dat klopt, maar dan missen we er toch nog eentje. Bij het spoor? Ja. ja. Want, uh, uh, je verbindt nu uh, uh, Noord... Met midden zal ik het maar noemen. En je hebt zuid. Met midden. Ja. Maar het, het, het, het, het, het stuk tussen het spoor is nog niet aangesloten. Nee, maar die, die, daar ze wel, die hoort er wel bij...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 Dus uh, nou de vos had er al een beetje aan zitten knagen. Uh, maar nog niet zoveel, want hij is diep ingevroren, ingevroren. natuurlijk. Ja, ja, juist. Yes. Dus die trek ik dan aan de kant. En die leg ik op laat je liggen en dan veilige afstand. Dit was die ene foto die recentelijk op internet stond. Van die ingevroren ja, vos. Die ingevroren, die ingevroren vos? Voort. Ja, ja. Yeah, die ze uitgezaagd hebben. foto, ja, ja, ja. ja. Maar, maar die, uh, ja. dat het laat je liggen? Ja valwild noemen we ja. dat of, of gewoon wat uit zichzelf ja. dood is gegaan dat, dat laten we liggen trekken we uit, een beetje uit het gezichtveld voor het publiek en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 Een paar jaar geleden waren er wel een paar gesignaleerd. Maar ja, als, als wij vanzelf veel uh, ja, veel valwild hebben, zeg maar, wat uit zichzelf uh, gestorven is, wat, wat, wat wij uit het lijden moeten helpen, dat voeren we dat af. Gaat dat gaat de destructie, hè? Dat gaat... Uh,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 Maar dat is dus niet. Nee, bij ons is het leven. Uh... Nee, er zit lucht tussen bij ons. Ja. He, want het, dat water <coughs> dat fluctueert. Dus uh, er zit lucht tussen en nu ook. Want ik, uh, ik heb me constant vastgehouden aan een, aan, een, aan, een, aan een tak, zeg maar aan de kant. Uh, dus met één been sta ik er op het ijs. De andere gewoon op de grond. En die lange hark. En dan kon ik hem net een beetje loskrijgen. En anders moet je zo, sowieso met een uh, moeten wij met een reddingsvest om en zo. En ja. met z'n tweeën met een touw aan.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 1 uur en 2 uur en het kost 5 euro. Ja, en dan zit we al in februari. Ja. Uh, doe jij zelf nog rondleidingen in februari? Ja, want, maar, maar die ene die staat er niet op. Maar die was ook gelijk weer vol. Dat was over de wintergasten in het verboden gebied. Uh, volgens mij zijn ze allemaal. Daar hebben we er drie van. En hier uh, staat er nog wel eentje op de 18 februari. Ja. Maar ik ben bang.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 Vraag het de boswachters, zie ik hier staan. Ja hoor, dat was leuk zeg. We de eerste, hebben we net gehad in uh, 11 januari. Uh, dat is iets nieuws. Dus dan zitten wij op woensdagmiddag uh, in het bezoekerscentrum. Uh, ik of een collega. En dan... Uh,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 Was een mevrouw vrouw had heel veel belangstelling voor de Roerdomp. Dat is vanzelf ook een wintergast. En uh, nou, die was heel nieuwsgierig uh, hoe, hoe het met de Roerdomp ging. Dus dat was wel heel, was, uh, is, is heel leuk om langs te komen op een woensdagmiddag. Goed. Ik uh, denk dat we jou nog wel een keertje gaan uitnodigen. Om het Jeetje. dus uh, gaan hebben over uh, het spreekuur. Ja, ja. Oh, ja. We hebben nu onderhand... Uh, nou, ruim een half uur. speekuur is, is nu om. Wat is dit? En, Nou uh, We gaan dus naar de, het nieuws van, uh, van 11 uur. Ja, ja. We hebben een speciaal nummer uitgezocht. Oh, dat moet je wel op het onderwerp. En dat is uh, van de Deren Hunter van Art Garvin. Oh, nice. dit nou weer, mannen? Dankjewel. Ja, graag gedaan. Dankjewel.